Vier uur onze Montserré met het nws journaal Na een wekenlang beleg is het Syrische leger begonnen... aan de bestorming van de stad Koussar. Zeker 16 mensen zouden zijn omgekomen. Koussar is belangrijk voor het regime van Assad... doordat de stad op de doorgangsroute van de hoofdstad Damascus naar de kust ligt. Voor de rebellen is Koussar ook van strategisch belang... want daaruit kunnen ze vrijelijk de grens met Libanon oversteken.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 In de play-offs om Europees voetbal heeft Twente Groningen uitgeschakeld. In Enschede won Twente door twee late treffers met 3-2. Eerder won Twente in Groningen al met 1-0. In de finale voor een plaats in de Europa League speelt Twente tegen Utrecht of tegen Heerenveen. Die clubs spelen om half vijf tegen elkaar. Het weer, vooral in Zuid-Limburg, kans op een enkele bui. Het is 14 tot 16 graden. Morgen valt er van tijd tot tijd regen en dan wordt het 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond in KRO Brandpunt. Liquidaties, drugshandel en geweld. Wat is er aan de hand in de onderwereld? Men uh, ja, vecht om het monopolie in de cocaïnezwendel. En wachten op de fatale klap. De stijgende spanning rond vulkaan Vesuvius. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?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 Nog twee uur lang, maar liefst. Beginnen we bij VVV Go Ahead Eagles. MVV er al uit? Is VVV de tweede Limburgse club we van Waafscheid nemen, Ronald? Een wonder moet er gebeuren, het wonder van de koel. Maar dat moet dan wel binnen nu en 15 minuten gebeuren. Drie doelpunten van VVV, dat gaat niet gebeuren. 1-0 voor Go Eagles. Spel ligt even stil omdat Bergkamp met een speler van Go Eagles van de Linden in botsing kwam. Xandro Schenk, zijn hormonen speelde wat op met dit warme weer. En als een bier echt te keren tegen die speler van VVV, krijgt hij een gele kaart. Maar een klein opstootje, maar dat is dan ook het enige noemenswaardige bij deze wedstrijd. Het is 1-0 voor Go Eagles. Aftocht voor VVV, dreigt. Spanning is te snijden in Brussel bij anderlecht. Zult de Waagem naar. Het is 1-1, uh, het was juist te zien hoor aan John van der Brom. Sprong, Boest uit zijn dugout na een tackle van achteren van zijn nieuwe linksback. De schacht van achteren op Leijen, de topscorer van Zulten, niks aan de hand. Gewoon geel, maar van der Brom springt de lucht in alsof uh, nou ja, de wereld vergaat. Zeg maar. Een kwestie van een beetje peper in de wedstrijd, gooien dan maar. Kinheim Neptunus, het honkbal bijna afgelopen telpenschaar. Bij een afgelopen negende slagbeurt. Nieuwe werpen bij Kinheim Asjes en de voorsprong voor de Haarlemers, 3-0 voor de regerend landskampioen. Komt niet meer in gevaar. 2-0 en het kan hier binnen enkele seconden klaar zijn. Giro d'Italia, 15e etappe met besneeuwde bergtoppen en niet helemaal naar de top, Sebastian. Oh, dat gaan we doen op de Galibier, maar geloof het of niet, Tom, de zon is doorgebroken boven de kopgroep en boven het peloton de wegen zijn mooi droog. Kopgroep rijdt in Modane, betekent dat er nog zo'n 15 kilometer indalende lijn over mooie brede wegen moet worden gereden. En dan gaan we beginnen aan de slotklim. Eerst de Telegraaf op, klein stukje afdalen en dan de Galibier op tot vier kilometer voor het einde op die Galibier. Daar ligt de de finishlijn in de kopgroep zitten vier Italianen, twee Colombianen en een Nederlander. En dat is Pieter Wening, Voorsprong bij de 6 minuten. ...naar Ronald van der Geer. Gescoord in de koel. Cool. Neem afscheid van VVV als Eredivisieploeg. Want het is Quincy Promes die de goal maakt... ...en optimaal profiteert van de ruimte die VVV... ...inmiddels spelend met vijf aanvallers weggeeft. Antonia is er vandoor aan de linkerkant. Zijn voorzet op maat voor Promes... ...die met het hoofd maar een Ma'empa verschalkt. En daarmee is het lot van VVV bezegeld. Vier doelpunten maken. Na drie lukt het al niet eens. Vier al zeker niet in tien minuten. 2-0. Deze overwinning is binnen. 1-0 afgelopen donderdag. Dat betekent dat Het zich gaat opmaken voor de volgende stap richting de Eredivisie. En daar Volendam gaat tegenkomen. Quincy Promes, de smaakmaker van het helftal van Erik ten Hag, voltrekt het vonnis. En sinds 2009 weer actief in de eerste divisie En nu gaan we afscheid nemen in de Eredivisie. En nu gaan we afscheid nemen van VVV. Het hele seizoen niet goed genoeg om boven de streep uit te komen. Komen. En nu blijkt in uh, de playoffs dat ze ook niet goed genoeg zijn om een eerste divisie-club te verslaan. Dan ga je gewoon terecht een etage lager voetballen volgend seizoen. Nog even kijken, want daar is go Ahead nog een keer. Nou, er komt geen penalty, wordt wel een overtreding gemaakt. Maar Blom laat het gaan. 1-2-0 voor Go Eagles in de wedstrijd in Venlo tegen VVV. Kinheim tegen Neptunus. Inmiddels afgelopen, Theo Plasjaar. Het is afgelopen. Een snelle wedstrijd is het geweest. En 3-0, dat is de uitslag die in de boeken komt. De regerend landskampioen verslaat dus de grote concurrent Neptunus. Profiteert goed van twee fouten van de Rotterdammers in de zesde slagbeurt. En uh, voeg in de laatste fase nog een puntje toe, 3-0. Dat is de uitslag dus. En als het weer het toelaat, dan gaan ze morgenmiddag... en dinsdagavond alweer op herhaling in Rotterdam. Dit was het uit Haarlem. En Tom, de groeten. Dankjewel, Theo Plaschard. Sparta staat overigens thuis. En hebben we het over voetbal ook nog altijd met 1-0 voor de Helmond Sport. En met die 4-2-overwinning uit gaan ook zij zich plaatsen voor de volgende ronde. We gaan naar het hockey. Het derde kwart moeten we tegenwoordig zeggen. Ja. Gerard de Groot, Bloemendaal, Dragon. Ja, hier geen uh, sprake van snelle wedstrijden. Hier moet je gewoon 4 keer 17,5 minuut hockey in de finale van de Europa. Euro Hockey League met uh, nu Dragon in de aanval. We zijn net drie minuten bezig. Na de rust, na de 35 minuten speeltijd. Uh, kon Dragon even gaan praten. met Erik Verboom. de Nederlandse coach bij Dragon. Die zal gezegd hebben, jongens, er moet sneller gespeeld worden. Over de vleugels, daar is Bloemendaal kwetsbaar. In het centrum staat Wouter Jolie. die uitstekend uh, staat te spelen op, uh, in dit duel in tegenstelling tot gisteren tegen Amsterdam. Toen was hij met name in de eerste helft kwetsbaar in de defensie van Bloemendaal. De wedstrijd die Bloemendaal uiteindelijk met shootout won. Bloemendaal nu weer in de aanval via Omermeijer. Omermeijer zet de bal in de richting van de doelman van de Belgen, Emmanuel Leroy. Laat de bal over de zijlijn lopen, over de achterlijn lopen. De corner is voor Bloemendaal, maar die mogelijkheid de pa levert niks op. De paas van Omermeijer is niet goed genoeg. Bloemendaal blijft gewoon leiden tegen... Dragon. Maar Dragon is een ploeg die terug kan komen. Stond gisteren achter tegen Keulen met 2-0. Kwam terug door met shoot-outs van de Duitsers te winnen. Door hier in de finale te staan. De eerste finale voor de Belgen sinds jaren. En die willen ze zo ontzettend graag winnen. Zo ontzettend graag winnen tegen Bloemendaal. En Bloemendaal wil dat natuurlijk ook. Al was het maar alleen maar voor uh, Teun de Nooijer, die vandaag zijn laatste grote wedstrijd speelt. Zijn laatste grote hockeywedstrijd speelt op de Nederlandse velden. De aanvoerder van Bloemendaal. Hij is uh, voor dit Geval geëerd met de aanvoerdersband. Normaal wordt hij niet door hem gedragen. Maar hij heeft hem wel om. Hij heeft hem wel zeker om. En hij leidt zijn ploeg op dit moment met 1-0 tegen Dragon. Nog een spannend kwartiertje voor John van der Brom in het Constant van de Stokstadion. Ragnar Niemeijer. Ja, voorlopig is die titel een feit. Maar het lijkt er een klein beetje op dat Anderlecht wat achteruit gaat leunen. En of dat nou zo verstandig is... Voorlopig is het Proto. 10 minuten nog tot aan het einde. En dan kan Van der Brom zijn grootste succes uit zijn loopbaan gaan boeken. Bal komt bij Embokani. Dan Mathias Suarez op de kop van het strafstopgebied. Gaat eigenlijk al vanaf de eerste minuut vandaag. Zodra hij een tegenstander ziet of denkt te zien liggen. Dat gebeurt ook nu. Scheidsrechter trapt de trap er niet in. En dan een vliegende tackle bij Anderlechter. Daar komt een rode kaart aan voor Puyaté. Met een gestrekt been. Hij staat een meter of 10 voor de middenlijn. En dan moet Anderlecht met 10 uh, man verder. En daar is Gumeny die uh, zijn stempel dus drukt op deze wedstrijd. Een duel om de bal. Kouyaté met een uh, gestrekt been erin. Zijn uh, tegenstander kan niet goed zien wie dat is. Ja, het is niet één gestrekt been. Het zijn er uh, twee vol naar uh, de onderbenen van zijn tegenstander. Geen enkele twijfel. Gumeny neemt een goede beslissing. En met dat achteruit, uh, achteruitleunen van Anderlecht... Met nog 8,5 minuut op de klok en met 10 man zou deze wedstrijd nog wel eens een gekke wending kunnen krijgen. Ze geven heel veel herhalingen op mijn monitor, zeg ik er even bij. En hoe vaker je hem ziet, hoe idioot deze overtreding van de centrumverdediger van Anderlecht is. Hij is er niet mee eens, onbegrijpelijk. Anderlecht verder met 10 man, maar wel op die koers. 1-1.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 Geh los. See, ich will kommen zum See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaum liegen zerlieben auf dem Weg. Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch die rauszugeben. Ronald van Geer in de cool. VVV verliest niet alleen, VVV wordt vernederd door Goal Eagles, dat al drie keer scoorde in de eerste wedstrijd tegen Dordrecht, in de tweede wedstrijd tegen Dordrecht. En nu in deze wedstrijd tegen VVV in Venlo, ook voor de derde keer scoort, want Marnix Kolder pikt dan ook nog zijn doelpuntje mee. Komt eigenlijk helemaal vrij in het strafschopgebied, daar waar VVV snakt naar het einde van het duel en Go Head denkt, nou ja, joh, dan maken we er toch nog een.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 ...die uh, met een zuur gezicht hier rondloopt. Ja, je weet allemaal niet wat de consequenties gaan zijn... ...voor uh, VVV. Begroting terug. Wat gaat er met de spelersgroep gebeuren? Wat gaat er met de trainer uh, gebeuren? In elk geval, het, uh, het is nu wel duidelijk... ...VVV gaat uh, afscheid nemen van de Eredivisie. Speelde daar sinds uh, 2009. Promoveerde in 2007. Toen nog eventjes een jaartje terug, maar in uh, 2009. Maar ja, eigenlijk uh, behalve in het eerste jaar... ...altijd kandidaat geweest in uh, de play-offs. Altijd in de nacompetitie moeten spelen. Ja, dat gaat natuurlijk een keer fout. En dat gaat... dus. Dus dit jaar in 2013 fout. Tegen Go Eagles dat over twee wedstrijden gewoon de betere was. Je kunt alleen zeggen dat VVV ook geen grijntje geluk heeft gehad in deze wedstrijd. Want er zijn natuurlijk wel momenten geweest om tot scoren te komen. Maar dan was het onzorgvuldig of stond Marsman in de weg en gebeurt zoiets. Ja, dan ontstaat er ook iets in het elftal waardoor het allemaal anders kan lopen. Maar ja, dat is als en indien. Het is niet gebeurd. En uiteindelijk, omdat er natuurlijk vol op tafel werd gespeeld... Hebben, heeft VVV nog twee doelpunten gekregen van Kolder en van Anto. ...van Promes. En daarmee is het gedaan. Bom kijkt op zijn horloge. Ik denk niet dat hij nog heel veel tijd gaat bijtrekken. Nee, sterker nog, hij gaat de bal nu ophalen... ...bij de doelman van Go Ad Eagles, Marsman. Na precies 90 minuten is het voorbij. 180 minuten voetbal brengt Go Ad Eagles verder in deze play-offs Volendam. Komende donderdag de tegenstander. Dan zal Go Ad Eagles waarschijnlijk eerst thuis spelen. En dan ja, zullen we zien wie er naar de Eredivisie gaat. Wie de plek gaat innemen van dit VVV dat vandaag is afgedroogd in eigen huis en volgend seizoen in de Eerste Divisie zal spelen. VVV dus weg. En dan rest mij niets anders dan Tom van de te bedanken voor fijne samenwerking. Het was mij een eer en een genoeg. Geheel wederzijds, Ronald. Dank je wel. Ik, ik kan nog melden dat Sparta, Sparta tegen Helmond Sport vlak voor tijd op 1-1 is gekomen. Goe maakt maakte de namens Helmond Sport. Weinig aan de hand voor Sparta. Het won de eerste wedstrijd al met 4-2 en de eerste wedstrijd winnen deed ook Utrecht in Heerenveen tegen Heerenveen met 1-0. Twente plaatste zich dus als eerste voor zeg maar, die finale van de play-offs richting de Europa League. Bas Stichler moet toch echt wel heel raar lopen als Utrecht niet de tweede is vanmiddag? Hè? Uh, ja, maar tegelijkertijd zal iedereen in Utrecht toch wel even naar Twente Groningen hebben gekeken. En daar kwam alles voor Twente dan op zijn pootjes terecht. Maar daar zag het na een uur voetbal ook niet naar uit. En na 70 of 75 minuten ook niet. Dat zou een waarschuwing kunnen zijn. Uh, normaal gesproken ben ik met je eens, is Utrecht wat beter dan Heerenveen. Dat blijkt ook uit het feit dat Utrecht in de reguliere competitie liefst 21 punten voorsprong op Heerenveen had. De nummers 5 en 8. En normaal gesproken zal Utrecht ook vanmiddag beter zijn. Won dus door die goal van, van de gun. Afgelopen donderdag in Herenveen. Dat was weer zo'n wedstrijd, want daar heeft Herenveen wel patent op in de onderontjes met Utrecht dit seizoen. Waarvan Heerenveen na afgelopen zei, ja, We verliezen hem wel. Dat gebeurde in de competitie ook twee keer hier, Maar was dat nou wel nodig? En eigenlijk even zo vaak was het antwoord nou nee. Want als het iets beter loopt, het zit een keer mee. En je schiet niet op de paal, maar net erin. Enzovoort, enzovoort. Dan hoef je zo'n wedstrijd niet te verliezen. Maar het gebeurt Herenveen in de confrontatie met Utrecht wel telkens. Uh, en 1-0 uitwinnen is natuurlijk een prachtige uitgangspositie. Voor Utrecht geen enkele aanleiding om iets te veranderen aan het elftal. Dat heeft Jan Wouters dan ook niet gedaan. En voor Heerenveen geldt dat Van Basten het ook maar heeft laten staan zoals het stond. Al was het maar om het feit dat hij 4-4-2 speelde donderdag. Met een ruit op het middenveld. Dat verwacht je eigenlijk niet meteen bij Heerenveen en ook niet bij Van Basten. Hoewel hij met vijf verdedigers ook nog wel wat experimenten achter de rug heeft dit seizoen. Maar uh, die heeft het ook maar laten staan. Dat betekent Hakim Ziyech. Dat klinkt heel exotisch, maar Heer Ziyech is geboren in Dronten. De Nederlander met Marokkaanse roots staat dus opnieuw in het elftal. De tweede basisplaats op 10, zoals dat heet. In de rug van twee spitsen in plaats van drie. En dat zijn dan Elkanassi. En de afgelopen donderdag werkelijk onzichtbare clubtopscorer Finn Bokason Die er 24 heeft in liggen dit seizoen. Maar daar was donderdag werkelijk niets van te merken. Hij werd gewisseld zelfs. Dat overkomt het nog ook niet vaak. En zal zich eh, nou ja, misschien wel in de kijken willen spelen. Want steeds harder klinken de geluiden uit het Friese. Speelt hij volgend jaar nog wel daar? Of gaat hij zijn geluk elders beproeven? Hoe dan ook, aanvang staat er op mijn blaadje. 16:30. FC Utrecht-Herenveen in een opnieuw, dat wil ik er dan nog wel bij gezegd hebben. Matig gevuld stadion, de Galgenwaard, zoals het eigenlijk in de hele play-offs overal half vol zit. Uh, half half leeg is, dat mag u uw favoriet kiezen en dat is toch wel merkwaardig. Alle clubs die, nou ja, desnoods in de, in de doelstellingen van het seizoen formuleren dat ze de play-offs willen halen. En als het eenmaal zo ver is, dan komt er geen kip kijken. En zou je nou die players nog winnen ook, dan krijg je een prijs, namelijk de voorronde van de Europa League. En die speel je dan hoogzomer ergens in Armenië. En dan liggen al je fans nog eh, op hun gat ergens op de Costa Brava en dan komt er ook niemand kijken. Kortom, het geeft een merkwaardige indruk op deze manier, maar het is niet anders. Billen knijpen voor John van der Brom en consorten Anderlecht, zult waardig hem Ragnar. Het is uh, wel uh, genade tot uh, het einde hoor, want we spelen officieel nog een seconde of veertig. Het is 1-1, dat is genoeg, maar van der Brom ook de Zeeuw. Ze maken een opgefokte indruk naar het vertrek van uh, Verdediger uh, bij Anderlecht kan uh, ik het nog even niet vinden op mijn blaadje. Daar staat hij Kouyaté. Na zijn drieste tackle is het allemaal wat wild geworden. Het publiek is er uh, achter gaan staan. En uh, ja, dat zorgt wel voor een geweldige atmosfeer. Maar het moet nog wel even gebeuren. We zitten bijna in de extra tijd. We hebben ook iets geks gezien met Jovanovic, de oudspeler van Standaar en Liverpool. Vierde een minuut of zes geleden de titel al door heel uh, langzaam van het veld te gaan. Iedereen en alles te bedanken voor het uh, seizoen. Maar het is nog niet zo ver. Daar zijn de drie minuten extra tijd. Er is wat druk van Zulte Er is ook een valpartij van Matthias Suarez en daar ziet uh, de scheidsrechter... Een overtreding in het. Uh, heeft zich de afgelopen minuten wel een aantal keren laten beïnvloeden. Deze Dumenier uh, waar hij uh, oorspronkelijk geen kaart om te trekken. Deed hij dat opeens na appelleren van heel veel toeschouwers uh, wel? Ook hij is een beetje de weg kwijt. Maar past allemaal natuurlijk prachtig in zo'n uh, apporte jose, Zoals vanmiddag. Zoals natuurlijk in Brussel. Er nu ook weer uh, volledig achter gaat staan. Proto, de keeper van Anderlecht, de vrije trap gaat nemen. Dat wat links op het veld doet. 20 meter uh, voor uh, de middenlijn. En hij zoekt naar Mbokta. Hij kan hem niet vinden. Wel de zeeuw op de rand van het Rechterkant. Van het veld terug naar Mbokani die daar ongetwijfeld wat tijd gaat staan. Rekken. Dat was wel de bedoeling. Gaat tussen twee mensen door en krijgt dan ook nog een vrije trap mee. En op deze manier tikt de extra tijd wel degelijk weg in het voordeel van Anderleg. Laat er geen misverstand over bestaan trouwens. Anderleg vanaf uh, ja, de winterstop eigenlijk ongenaakbaar in België. Als eigenlijk uh, daarvoor al. En uh, de play-offs ingegaan als koploper. Moeilijke fase gehad. Boze van te zeggen op het trainingsveld bij. Zon van de bron, maar kijk eens aan, we zitten op 19 mei en de landtitel komt ze eraan. Niet alleen voor hem, ook voor Nuiting en de Zeeuw. Die vrije trap van Anderlecht wordt wat curieus genomen door Mokali daar bij de hoekvlag. Want trapt hem zo richting de keeper van Zulte, die dan de uittrap verzorgt richting Leijen, de topscorer. Maar de Senegalese is op zijn voorzet bij de 0-1 na onzichtbaar geweest in dit duel. Uit de wedstrijd gespeeld kortom. ...door Bram Nuitwink. Anderlecht met een ingooi voor de hoofdruimende. Hier ergens beneden. Dat zal de schacht gaan doen. Het halverwege de tweede helft in het veld. Als nieuwe linkerverdediger waar Hazard nog wel eens gevaar aan die kant. Daar wilde Van de Brom geen risico nemen. De schacht met de ingooi. Het zal nog een dikke minuut zijn in Brussel. David de Vauw kopt hem naar voren toe, maar dat lukt niet. Daar zit Anderlecht weer tussen met de Zeeuw. Hij heeft ook een gele kaart gekregen. Na een tackle van achteren geen rode kaart, maar een dikke gele was het wel. Zulten speelt naar voren. Nuiting komt dan in de voeten van Leijen. Kan het dan nog één keer? Hazard, Sloort-Paasje, rechterkant van het veld op de hoek van het strafschopgebied. En dan heeft Anderlecht overgenomen. De schacht wil ingooien gaan nemen. Mag dat volgens mij ook doen. Maar het is hier allemaal zo stijl dat je totaal niet kunt zien wat er aan de rand van het veld gebeurt in het constant van de Stokstadion. Sommige mensen dachten dat het al voorbij was. Maar zover is het niet. En Botani maakt een overtreding op de middenlijn. Doet dat op de vouw. Volgens mij een zwaaiende arm, maar ik heb al gezegd, het is allemaal niet zo heel goed te volgen. Het is 1-1, het lijkt zo'n beetje de laatste kans voor Zulte om de 1-2 te maken. Als ik het goed begrepen heb, gaat de ploeg wel voor om de Champions League halen. Dat is toch heel wat, dat zou in gevaar gekomen zijn bij een nederlaag. Daar is de trap van Hazard, dat is een gevaarlijke bal. Want die komt voor de doel van Ander, legt proto pakt en dan laat hem zien aan de supporters. Zegt, kijk maar, kijk maar, ik heb hem. Geen problemen, niets aan de hand. Nog een keer de trap richting de Zeeuw. Zou toch wel zijn. De doelman is eruit, maar de Zeeuw kan de hoge bal niet controleren. De grote deel gaan weer naar voren toe. Maar overal op het veld beginnen mensen in uh, richting te uh, rennen. Er vallen ook mensen op de grond van blijdschap, Job van de grond. En uh, Bram Luiting en natuurlijk Deli de Zeeuw. Allemaal kampioen geworden van België. Zie ze staan daar zo omhelzen elkaar. Allemaal gaan we naar het hockey Gerard de groot vroeger, mocht je ook protesteren maar tegenwoordig geef je pas na acht minuten antwoord geloof ik hè <laughs> ja nee, het uh, gebeurt er al aan een, aan één kant is het een uh, goede ontwikkeling want er komt uiteindelijk een je, goede beslissing uit als je de tijd uit. hebt wel ja ja als je de tijd hebt het duurt veel te lang ik heb er al met een aantal officials uh, lang geleden en ook kort geleden over gesproken je moet zeggen dat moet binnen een halve minuut minimaal een antwoord zijn en anders moet je gewoon de eerste de aanvankelijke beslissing van de scheidsrechter volgen nee, Nee, zegt de FVA, de Internationale Hockeybond. Nee, zegt de Europese Hockeybond. Nee, zegt de Koninklijke Nederlands Hockeybond. We willen net zo lang naar de video kijken, naar die vraag kijken die de spelers gesteld hebben. Totdat we zeker weten dat we de juiste en de goede beslissing hebben genomen. En waarom kom jij erop en waarom kom ik erop? Dat is omdat er een strafbal gegeven werd aan Bloemendaal. De nummer 4 van Bloemendaal, Chris Seriello, stond daar klaar voor. Maar de Belgen protesteerden, vroegen aan de derde umpire, de video wat er precies aan de hand was. Nou, die deed er een minuut of twee over om uit te vinden dat het niet een strafbal moest zijn, maar een strafcorner. Dat werd dan ook genomen, die strafcorner. Maar in die tussentijd had de nummer 27 van uh, Dragon, Stefan Butler, een kansje gezien om het veld in te komen. Dat mag natuurlijk niet, want als er een spelsituatie is waarin een strafcorner uh, wordt gegeven, mag je niet wisselen van spelers. Normaal mag dat in een normale speeltijd wel, dit keer niet. Nou, die Butler die stond mooi op de lijn, bij Dragon om de strafcorner van Serviello te stoppen, maar een hele slimme Arbiter, misschien wel de video-empire, stond aan de kant en zei van... die 27 moet er eerst uit, dan gaan we weer verder. Nou, dat duurde allemaal bij elkaar. Vijf minuten leverde helemaal niets op, waardoor het gewoon nog 0-1 is... in het voordeel van Bloemendaal. En ik zeg 0-1 in het voordeel van Bloemendaal. Je zou zeggen, die spelen natuurlijk thuis. Nee, Bloemendaal speelt in een Europees toernooi. Dan is het allemaal neutraal, dan wordt er geloofd wie de thuisploeg is. Dragon is vandaag de thuisploeg. Dus staat er op het scorebord niet 1-0 voor Bloemendaal, maar 0-1 voor Bloemendaal. Sparta tegen Helmond Sport is inmiddels afgelopen in Rotterdam. Het is daar 1-1 geworden. Dat betekent dat Sparta na de eerdere 4-2-overwinning doorgaat... naar de laatste wedstrijd om promotie. En daarin treft het de winnaar van Roda JC tegen De Graafschap. En daar eindigde die wedstrijd eerder in Doetinchem in 1-1. Ja, en wat zijn dan de consequenties voor de wedstrijd van vandaag, Frank Wielard? Nou ja, dat betekent dat uh, uh, Roda aan 0-0 genoeg heeft... dan wel de wedstrijd uh, moet winnen. En uh, dat zou het moeten kunnen doen, normaal gesproken, tegen de nummer 8 van de, de eerste divisie. Maar dat dacht eigenlijk ook al dat het misschien die wedstrijd in Doetinchem eventueel zou kunnen beslissen. Waar het niet dat uh, de Graafschap zijn beste wedstrijd van het seizoen bewaarde voor die confrontatie met Rode JC. En daar uh, eigenlijk te weinig kreeg met 1-1 in de slotfase. Twee enorme kansen voor de Belgische aanvallende middenvelden. Calveten om zeep geholpen. Anders had de Graafschap die wedstrijd gewoon gewonnen. En nu heeft Roda dus een redelijke uitgangspositie. Tegen de graafschap in de thuiswedstrijd in de wetenschap dan het normaal gesproken dit seizoen in thuiswedstrijden heel veel beter heeft gepresteerd dan in de uitwedstrijden. En dat zou zomaar tegen de graafschap ook kunnen zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk de druk van het Limburger zijn. Want dat valt deze dagen niet zo heel erg mee. MVV kan niet meer promoveren, is uitgeschakeld. VVV is net gedegradeerd. En datzelfde moet Rode EC dus zien te voorkomen. Ten koste in eerste instantie maar eens van de graafschap. Want degradatie dat zou desastreus zijn voor de ploeg uit Kerkrade. Dan wordt deze hele club volledig ontmanteld met dat hele grote dure stadion. En alles erop en eraan. De dure huishouding dat gaat enorme problemen opleveren. Je merkt het ook in het stadion. De ontspannen sfeer in het uitvak met lachende ontspannen supporters. En het stadion uitstekend gevuld trouwens met de supporters van Rode SC. En dat zegt al genoeg over het belang van de wedstrijd. Dat hebben ze hier in het puntje onder in Limburg wel in de gaten. Rode SC moet in de eredivisie blijven ten koste van de graafschap. Dat zal de spanning met zich mee gaan brengen. De ploegen komen nu het veld op. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws van het Markvissers.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 In het noorden en midden van het land is vandaag veel meer bewolking aanwezig dan voorspeld. In het zuiden is het daarentegen een stuk zonniger. Onder de bewolking in het midden en het noorden van het land blijft de temperatuur ook achter. Het is nu 12 graden daar tot 19 graden in het zuiden van het land. Vannacht dan neemt de bewolking verder toe en kan het in het zuidoosten wat gaan regenen. Op de Noordzee daar ligt vannacht ook een kleine storing die kan in het noordwesten voor een klein beetje motregen zorgen. Het koelt af naar ongeveer 9 graden.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 Drie minuten over half vijf, dus als het goed is rolt de bal in Utrecht bij Utrecht-Gerafeen Zo is het uh, twee minuten geleden begonnen, 0-0 nog de stand. Utrecht verdedigt dus een 1-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd in het Amelensra stadion door de goal van Van de Gun. Die dus even nou goed doorzet aan de linkerkant van Bulthuis, nog best dichtbij was ook. Maar een metertje tekort kwam om echt in de buurt van de bal te komen. Utrecht uh, combineerde naar hartelus dan de linkerkant. Oei, oei, oei, nu Van Amot trapt zomaar langs de bal. Die levert hij daarmee in bij Oor. Die geeft een voorzet bij de tweede paal. Daar wil van de gun opnieuw naartoe. Dit keer nog lastig vallen door de verdedigers van Herenveen. Raitala met name die hem dan helemaal wegduwt naar de zijkant. De bal komt wel weer het strafgebied in. Via Assaren, via Van der Marel. Dan komt de bal voor ook, maar is te laag. En wordt door de verdediging weer de andere kant op getrapt. Nou, bij het uitverdedigen glijdt nu van de berg weg. Alsof men besloten heeft om de verkeerde nop aan te trekken. Maar dan mag El Nassi er toch met de bal vandoor. Die blijft wel op de been. Dat is al een wondertje aan de rechterkant van het veld. Voor het eerst dat eigenlijk de bal daar aan die kant ligt. Bulthuis is het zat ogenblikkelijk En met een kleine maar vernijdige sliding tikt hij de bal van de voeten van El Ganassi. En over de zijlijn, dicht bij de kornervlag. Utrecht dus even terug met alle mensen nu op de eigen helft. En een ingooi voor Heerenveen via Pelle van Anolt. Die dus zo even zo in de fout ging. En Utrecht een kansieboot, voorzet door Van Arnold die de ingooi nam. De bal terugkreeg en hem in één keer voor het doel wilde lepelen. De bal niet van de grond kreeg. Uiteindelijk een uitverdediger van Utrecht makkelijk. Maar als Utrecht dan in één keer probeert om de bal bij Van der Gun te krijgen... in de hoop dat dat een counter oplevert, want dat kan Utrecht goed... is daar de verdediging paraat. Van Bast heeft daarvoor gewaarschuwd, heeft gezegd... ja, we moeten toch oppassen om niet te voortvarend van start te willen. Ja, voortvarend van start wil je natuurlijk wel, maar niet met de ogen dicht. Want uh, dan loopt hij zo in de Utrechtse counter en is de ellende niet meer te overzien. Mortenson blijft liggen na een aanvaring met de Roon. Scheidsrechter van Boekel komt even kijken of het meevalt of tegen. De roon ruziet nog wat na met Bulthuis. Die probeert zijn ploeggenoot te beschermen. Krijgt nog een duwtje. Scheidsrechter heeft besloten dat het allemaal wel meevalt. Wel een vrij schop voor Utrecht, maar daar blijft het bij. Na vier minuten 0-0 in een Galgenwaard die toch, ondanks mijn eerdere verhaal, en misschien wel juist daardoor, toch nog een behoorlijk volgelopen is. Eerder op deze zondag degradeerde VVV. Wat gaat Roda overkomen vanmiddag? Roda tegen de graafschap, van Wielaert. Eén minuutje onderweg, het is nog 0-0. En uh, de bedoelingen van Roda zijn meteen duidelijk. De tegenstander vastzetten, niet aan het voetballen laten komen. Dat gebeurde afgelopen week wel. En uh, de graafschap bleek dat ook nog wel aardig te kunnen. Krijgt nu een hoekschop van uh, scheidsrechter Guzebujuk. De graafschap in dezelfde opstelling als eerder deze week tegen Roda J.C. Dat was uh, tenslotte de succesformatie. Waarom dan niet laten staan bij Roda? Begonnen ze afgelopen week met drie verdedigers tegen de twee aanvallers van de Graafschap. Dat is niet zo goed bevallen. Daar zijn uh, verdedigers bijgekomen. Althans, Wilaat is uh, langs de kant gebleven. Geblesseerd. Montaigne en Tamata staan nu wel in de basis. En ook Sucuin is uh, naar de bank verwezen. Dat zijn de wijzigingen bij Roda JC Ten opzichte van de eerste confrontatie tussen deze twee ploegen. Kuzubiuk eerst nog even wat waarschuwingen uitdelen. Dan laat hij de hoekschop uiteindelijk nemen. Van Vinken wordt weggekopt bij de eerste paal. Daar... Door uh, Malki En dan kan de graafschap weer oppikken. Ter hoogte van de middenlijn is er de ruimte en de tijd om rustig de bal in ieder geval even in de ploeg te houden. En om Roda uh, weer rustig neer te zetten. Via de doelman gebeurt dat. Uh, Joost Terrel. Bal achter van achteruit. De diepte gezocht. Bal gaat over de zijlijn om te beginnen. En vervolgens is het ook nog eens buiten spel bij Vinken. Die daar een beetje te veel in de buurt van de cornervlag was. Blijven hangen. En zo kan Roda uiteindelijk overnemen. Met dus in die achterhoede even kijken wie daar de vrije trap gaat nemen. Montaigne is degene die dat uiteindelijk gaat doen. Hoewel de Belg ook wees naar Biemans. Die dat dan eventueel had moeten oplossen. Maar het is op de plek waar Montaigne hoort te lopen. Dus die moet dan maar de lange bal geven in eerste instantie. Hoe wordt een korte bal. Uiteindelijk in de richting van Bonaface. Hij krijgt hem met dezelfde tempo weer terug. De door Doortik op Malki. Doortik en mislukt. Zo uh, kan de graafschap overnemen. Uh, via Massop. En weer terug naar Terrel. En ook die wordt onder druk gezet. Aanname van Terrel is niet helemaal lekker. Malki is net te laat na drie minuten. Het is 0-0. Laatste 17 minuten van Teunen Nooyer op het hockeyveld. Geert Groot. Ja, de stand is pas uh, 1-0 in het voordeel van uh, Bloemendaal. Bloemendaal wat zich natuurlijk veel liever met een ruimere voorsprong... wil gaan opmaken voor een uh, afscheid op het veld van Teun de Noeier. Je zei het al, zijn laatste wedstrijd op het Nederlandse velde. Van belang, wedstrijd van belang natuurlijk. Hij moet nog één keer aantreden tegen SCSC overigens... om uit te Of SCSC uh, moet je mij horen. <laughs> tegen Kampong natuurlijk. Om uit te maken wie er mee mag gaan doen aan de Eurohockey League... volgend jaar, Bloemendaal of Kampong. Dat is het geval. Van de, de, het play-off systeem in Nederland. Om het Nederlands kampioenschap waar de finale zal gaan zal gaan tussen Rotterdam en Oranje-Zwart natuurlijk. Volgend weekend begint dat. Maar wij gaan verder met de Euro-Hockey League. De laatste, 15 minuten, de laatste 15 minuten voor Teun de Nooijen. De laatste 15 minuten misschien voor Dragon in deze wedstrijd. Want Bloemendaal staat met 1-0 voor. En Bloemendaal is dan de winnaar van de Euro-Hockey League... in een seizoen waarin ze de play-offs snel verspeelden tegen Rotterdam. Maar daarna toch in de Europese kampioenschap een goed gezicht lieten zien. Uitstekend speelde gisteren. Amsterdam na een 2-0 achterstand opzij zetten met shootouts En vandaag de wedstrijd vanaf het eerste kwart uh, dicteren. Het eerste kwart was natuurlijk voor Dragon. Dragon dat nu gaat proberen in die laatste 15 minuten nog langs zij te komen. Een verlenging eruit te slepen. En misschien wel shootouts. Het zal moeilijk worden. Achterin bij Bloemendaal. Dat denk ik wel, dat laatste kwartier. Wij gaan weer even naar Sebastian Timmerman. De ingekorte 15e etappe in de Giro d'Italia. Maar toch met een heel zwaar slot, de Telegraaf. En daarna gelijk de Galibier, tot 4 kilometer dus voor het einde. 25 kilometer zijn er nog te rijden. Robert Geesink, die dacht na die ram van gisteren... ik ga de dag daarna eens laten zien dat ik wel kan fietsen... en misschien ook om Tom van het Hek een plezier te doen... tijdens zijn laatste presentatiediensten van Langs de Lijn. Want hij is in, in de aanval gegaan, Robert Geesink, in de contra-attack. Want vooraan hebben we nog steeds Pieter Wening rijden. Samen met Stefano Pirazzi, met Giovanni Visconti en met Matteo Rabat. De Rabottini, drie Italianen dus naast Pieter Wening. Maar op zo'n 1 minuut en 40 seconden daarachter zagen we Robert Geesink. Hij reageerde op een uitval van Peter Stettina. Dadelijk meer over de Giro, want we gaan eerst even naar Frank. 0-1 de Graafschap, Calvete mag hem maken. Hoi, hoi, hoi. Eén goede aanval van de Graafschap is genoeg om iedereen achterin bij Rodi en te kijken te zetten. Dwars door het midden gebeurt het uiteindelijk. En uh, 1-0 dus hier voor de Graafschap. We gaan naar Bas. En daar uh, klinkt het uh, Pucca Marcha liedje. En dat betekent dat Utrecht op voorsprong is gekomen tegen Heerenveen. Een vrije schop van Jens Toornstra vliegt er vanaf 30 meter in in de kruising. Nou is wel bekend dat hij het kan. Maar dat hij het zo goed kan, dat wisten we dan bij wijze van spreken nog niet. Want deze past precies van grote afstand. Keeper Nordveld ziet dat van mijne ver aankomen. Bijna letterlijk trouwens, maar heeft toch geen antwoord. Blijft staan. En dan ben je eigenlijk automatisch geklopt. Het is al de elfde goal van Toornstra dit seizoen voor Ado en voor Utrecht samen. Toch geen speler die bekend staat om zijn vele goals in het begin van zijn carrière. Maar nu is hij toch behoorlijk los. Deze is van grote schoonheid en brengt Utrecht misschien al in veilige haven. Dat is wat voorbarig wil ligt de conclusie. Maar na tien minuten zet Toornstra wie anders, want hij heeft een fenomenaal seizoen achter de rug. Zet hij Utrecht op een 1-0 voorsprong. Prachtige schitterende vrije Sebastiaan, jij was bezig met een mooi verhaal over Geesink. Het is een mooie etappe. Geesink is dus in de tegenaanval gegaan. Achter de vier koplopers. Pieter Wening kijkt naar de blauwe trui van Pirazzi. De bergkoning in deze Giro vooralsnog althans. En er is wat onenigheid. Want dat zijn wel de twee rijders die willen rijden in de kopgroep. Pirazzi en Wening en Visconti en Rabottini zijn de mindere daar. En die willen op de bagage dragen mee. Zo'n 1 minuut en 25 seconden daarachter. Uh, 1 minuut 30 wordt nu gegeven. Rijdt Robert Geesink in het gezelschap van de Spanjaard Egoi Martinez, Dat is de rijder van de Euskartelploeg. Geesink reageerde dus op een uitbraak van de Amerikaanse de Tina en de Belg de Greve. Maar liet die twee toch behoorlijk staan. Behoorlijk achter zich. En maakte een veel beter indruk dus dan gisteren toen hij zoveel tijd verloor. In die regenachtige etappe met de natte sneeuw ook. Hij was bevangen door de kou. Klassement om zeep. Meer dan vier minuten verlies. Hij staat nu elfde in het algemeen klassement. Maar dit, dit ziet er veel beter uit. 24 kilometer... Zijn er nog te rijden? Dat betekent dat we nog wel een kilometer of zes, zeven te klimmen hebben op deze code Telegraaf. Betekent ook dat we het stelste gedeelte gehad hebben. De stukken van 8,5, bijna 9 procent. En dat nu nog altijd wel een behoorlijk stijgingspercentage is hoor, van zo'n 7 procent. En mooi om te zien dat Egor Martinez zelfs tegen Robert Geesink zegt: Het mag ietsje langzamer gaan, Robert. Want hij doet duidelijk dat handje zo op en neer: Zo van temporiseer maar een beetje. Vooraan Wening achter Pirazzi met verschillende. Conti en Rabotini dus daarachter als lastige stoorzenders in de beklimming van de Telegraaf. Maar Robert Geesink en Egor Martinez zijn langzaam en zeker op komst. En in het peloton, daar maakt de roze trui van Vicenzo Nibali zich nog geen enkele zorgen. We gaan eerst even, denk ik, naar Gerard de Groot bij het hockey in Bloemendaal. Het is gespeeld, het is gespeeld. Elf minuten voor het einde is het weer Rogier Hofman. Die scoort uit een paas van... Ja, wie anders zou je bijna zeggen. Teun de Nooier, die de bal slim oppakte op het middenveld. Die nu het publiek opjuicht. Die weet dat het gebeurd is voor hem na deze wedstrijd. Maar dat het gebeurd is met een Europese titel. Want ik denk niet dat Dragon nog bij machten is om in de laatste tien minuten daar iets aan te doen. Dat zal de Nooier zich niet van het brood laten eten, dat plakje kaas. Die Europese titel wil hij gewoon hebben met zijn club. Bloemendaal tegen Dragon is het inmiddels 2-0 voor Bloemendaal. Gaan wij naar FC Twente tegen FC Groningen. Want Twente leek zich eenvoudig te gaan plaatsen... voor de finale van de playoffs offs om Europees voetbal. Dat eerste wedstrijd in Groningen namelijk al met 1-0 gewonnen... kwam al snel thuis op 1-0. Maar daarna werd het 1-1 via Braafheid en eigen doel... en 1-2 via Kierum. En zo leek Groningen misschien nog wel die finale te gaan halen. Maar in de slotfase sloeg Twente alsnog toe... 2-2 Gutierrez en 3-2 Nasser Chadley. Een wat teleurgesteld FC Groningen dus. Jan Rolfs praat erover met de trainer Robert Maaskant. Het werd onverwacht spannend of had jij het wel verwacht dat het spannend zou worden? Nou, we hebben iedereen een beetje in die waan gelaten dat, we, dat er geen wedstrijd meer zou komen. En zelf hebben we gewoon afgesproken. We gaan uh, iets anders doen. Maar uh, dat pakt uitstekend uit. En met iets anders doen bedoel je met twee spitsen gaan spelen, twee rapperspitsen. Ja, we zijn met twee, uh, eigenlijk met twee buitenspelers diep gaan spelen. Waardoor we Twente met een probleem opzadelden. En dat voerden we in de, zeker in de eerste helft met een extra middenvelder uitstekend uit. En euh, nou, dat gaf ook de nodige problemen, ook nadat we achterkwamen. In de helft worden je teruggedrukt, dat kun je verwachten. Dan lukt het uiteindelijk net niet. Met wat voor gevoel sta je dan hier? Nou, we werden niet zo teruggedrukt. We, we kozen daar zelf ook voor, om heel compact te spelen op onze eigen 16. En, euh, we hebben bijna geen kansen weggegeven. Dus uh, het was een bewuste keuze. En ja, dan is het wel vervelend. Chatley komt er natuurlijk bij en die maakt wel echt het verschil voor Twente. Maar volgens mij is het stadion hier 83 minuten angstvallig stil geweest. Uh, totdat dan die goals vallen, ja, dan, dan verandert in één keer de wereld. Helaas zit voetbal zo in elkaar, maar wij hadden onszelf hier uh, beter voor kunnen doen nog zelfs. Wat zegt deze wedstrijd over jouw ploeg? Eh... Uh... Nou, dit is een ploeg die, die, uh, die jongens heeft die een fantastische mentaliteit hebben. Die heel veel willen. En, uh, maar ook een ploeg waar, waar nog uh, heel veel valt te leren. En ja, dat hebben we dit seizoen al eerder gezien natuurlijk. We maken heel moeilijk een goal. Vandaag maken we er dan twee. Maar dit is wel een, uh, een ploeg met, uh, met veel karakter. Nu ga je weg. Uh, hoe kijk je daarop terug? Dat is je laatste wedstrijd geweest vandaag. Ja. Uiteindelijk.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 Dan gaan we weer een mooie andere club uh, proberen te leiden. Welke club? Dat ga ik je nog niet vertellen. Binnenland of buitenland? Uh, ik sluit nog niks uit. Dus in een Nederlandse competitie zou kunnen? Uh, ja, tot dat gisteren... Vraag een beetje door, Robert. Ja, tot gisteren dacht ik van niet, maar uh, wie weet. Vitesse? Ik weet het niet. Ik ga het zien. Ja, dat moet dan wel. Ik ga het zien, niemand uh, uh, weet het. En 3-2 verloren, maar niet erg doelstelling gehaald. Utrecht, Heerenveen, was wat is de doelstelling van iedereen daar eigenlijk? Play-offs halen, hè? Ja, dat, is het, dat, daar ging het, wel ik wel op, het, erop, ja. het Het heilige komende zomer, terwijl iedereen op de Costa Brava zit... in Armenië een uitwedstrijd mogen spelen, daar gaat het allemaal om. Ik heb het toevallig even opgezocht. wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? Het is hier 1-0 trouwens bij Utrecht, Heerenveen. Dat dus ook al Utrecht won in Heerenveen. Het was trouwens bijna 2-0, land er zijn kansen geweest voor Van der Gun... Naar Compleet verkeerd dekken van zomer. Uh, twee minuten later Moulenga die helemaal vrij staat vanaf de rand van het stadsgebied veel te gehaast schiet. Het had kortom al lang 2-0 kunnen zijn. Dan zou Utrecht al in veilige haven zijn geweest binnen een kwartier. Maar dat is het dus nog niet. De vraag, wat levert het eigenlijk op die playoffs? Nou ja, Vitesse, Ado, Utrecht en NAC, teruggerekend vanaf vorig seizoen, wonnen de play-offs. En in drie van de vier gevallen bleven ze steken in de voorrondes. En pas in één keer, en dat was Utrecht zelf in 2010, leverden het daadwerkelijk. Het startbewijs op voor de Europa League. Dat was die prachtige poolfase waar Utrecht eigenlijk nog steeds met genoeg aan toedenkt. Met terugdenkt met Liverpool, Napoli, Tjawa, Boekarest. En dat waren geweldige wedstrijden, maar het levert dus vaker niets op dan wel iets. Maar goed, oké, okay, doelstellingen. Utrecht weg, Van de Gun, de rechterkant van het veld. speelt de bal, krijgt hulp. Toornstra speelt de bal ook, omdat hij er eigenlijk vrij blind in moet. Dan neemt de Veen over en ligt er een klein beetje ruimte op het middenveld. Utrecht heeft wel vier mensen zeg maar, achterin gehouden. El Ganassi komt aan de bal, wil met een solo langs van de Marel Die trapt er niet in. Utrecht neemt er over meteen, wordt er diepte gezocht. Want dat kan je doen met Van de Gun, dat heeft zijn vruchten dus al een keer afgeworpen. En uh, nu belandt die bal eigenlijk ruim buiten zijn loopbereik. En ook buiten dat van Moulenga in de handen van Noordveld. En zo mag Heerenveen dan weer gaan bouwen. De Roon, dat is de verdedigende punt op dat viermans middenveld. Dat was hij afgelopen donderdag ook. En nu komt er een paas. Dan komt Fim op plotseling in de scoringspositie. En dat mag je toch wel zeggen. Als hij met de bal aan zijn voet opduikt in de strafschopgebied van Utrecht. Maar hij tikt hem net te ver voor zich uit. En zo kan Robin Ruiter ook niet de slechtste keeper van Nederland. Maar toch. Ingrijpen voordat het echt gevaarlijk wordt. Je voelt bij Finn Bogerson dan alles dat de vorm die er zo lang bij hem is geweest er niet meer is. Wat is hier er wel, staat het nu 1-1. En dat staat het niet, want Utrecht staat met 1-0 voor. Wat een ongelofelijke tik voor Roda thuis tegen de graafschap. Frank Wielard. Ja, 1-0 achter na 14 minuten. En een goede goal ook hoor. De eerste echte en tot nu toe enige goede aanval die ik uh, heb gezien. En uh, opvallend dat uh, Anko Jansen de aangever voor uh, Calvete... heel veel tijd kreeg op 18 meter van de goal van Roda J.C. om te wachten en te wachten en precies op tijd Calvete het steekpaasje te geven. Waardoor hij vrij voor Kurto kwam en in één keer de bal in de hoek... Kon Sindsdien is Roda vooral aan het proberen goed te voetballen. Maar het denk na, je ziet het aan ze. Het wordt, er wordt getwijfeld. Malky nu legt een bal neer voor de moes. Die moet heel lang wachten. Bal... Uh... Blijft een beetje liggen. Het paasje is namelijk niet helemaal uh, 100% op snelheid. Masop komt er dan nog tussen. Precies op het moment dat de Moesje wil schieten. Dan wil natuurlijk het hele stadion op het uitvak na een penalty. Want de Moesje staat in het strafstapgebied. Maar de tackle was op de bal. En dus uh, kan het spel uiteindelijk gewoon verder. De Moesje klaagt daar verder ook niet over. Maar uh, de Roda roept de problemen zo wel over zichzelf af. Want bij de graafschap is iedereen gewoon aan het doen geslagen. In plaats van aan het nadenken. Nu Hupperts bal voor de goal. Wordt weggewerkt daar. Door Van Kouwen voordat de Moers opnieuw gevaarlijk kan worden. Hupperts nog een keertje. Kijk, dat is nou doen. Niet nadenken. Gewoon de bal willen hebben en een voorgeven. Dat begint er in ieder geval een klein beetje op te lijken voor wat Rode JC betreft. Maar die openingsfase, je zag de twijfel eraf spatten. En dat werd na die 1-0 voor de Graafschap niet minder. Hupperts verdient een vrije trap die zo genomen kan gaan worden. Een metertje of, nou wat zal het zijn, 10 van de achterlijn. En natuurlijk is met zijn linker achter de bal ballingbouw in te gaan draaien richting de, de tweede paal. En daar of de moeze of Malky of Biemans uh, iets van dat drietal te gaan vinden. Ook Danilo is daar nog bij. Guzebujuk is uh, nog een beetje aan het wijzen. Die vrije trap, misschien brengt die rode JC wel weer terug in de wedstrijd na 16 minuten. Want het staat achter tegen de Graafschap. 1-0. Belgische titel werd vanmiddag vergeven in een rechtstreeks duel. Anderlecht zult te wagen. Het werd 1-1 en dat was dus voldoende voor Anderlecht... in een spannende slotfase waarin ze met 10 tegen 11 moesten stand houden... om uiteindelijk dus de titel uh, binnen te halen. Een titel die natuurlijk ook gevierd werd. En twee van onze Vlaamse collega's spraken ook met twee Nederlandse spelers... die een grote aandeel hadden in deze titel. Bram Nuitink en Demi de Zeeuw. Demi, met de supporters erbij. Ja. Kom dan ander licht en je wordt kampioen, hè? Ja, inderdaad. Dat is het mooiste wat er is. Zeker met zo'n wedstrijd, zoveel spanning. De rode kaarten hebben moeten toch volgehouden. We moesten wel heel ver komen, deze playoffs, Maar uiteindelijk hebben we toch laten zien... ...dat het de beste zijn. De mooiste wedstrijd was het zeker niet. Nee, zeker niet. Maar die zijn nooit mooi, kampioen, zijn. Oké. maakt niet uit. Gaan we mee vieren, dank je. Uiting, wat een ontlading. Mike B. Maar goed, wie is Mike B? Weet we niet, maar wat oh, een Dit is zo lekker. Dit. Dit, hier hier voetballen wij voor, hier hebben we naar getraind. Hier hebben wedstrijden voor gespeeld. Hier hebben we het hele jaar eerst ervoor gestaan en dan om kampioen te worden. Dat is ja, fantastisch. Jullie hebben het wel erg spannend gemaakt. Hè? Het kon niet denken. Toen de mannen waren mij niet meer uit. Ik heb altijd gezegd, als ze maar kampioen worden, zijn kampioen. Daar ging het mij om. Mooi eerste seizoen. Ja, ah, Fantastisch. Fantastische club. Fantastisch, uh, hoe ze mij hebben opgevangen. Uh, goed seizoen gedraaid. Eén woord, fantastisch. Bram Nuitink van Anderlecht. En hij moet nog even, want hij gaat nog het EK spelen met Jong Oranje. En wielerbericht. Edvald Boas Hagen heeft de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De Noorse renner van Team Sky kwam tijdens de vijfde en laatste etappe van Vos naar Vos niet meer in de problemen. De dagzegen ging naar zijn landgenoot Alexander Kiestrof die zo zijn derde succes boekte in deze ronde. Van Heurnefos gaan we naar Bloemendaal. en dan wordt vast gehockeyd. Kip, kip, Er wordt nog steeds gespeeld. Tom-Erik Verboom, coach van Dragon, straks de, de assistentcoach van Paul van As... ...gooit zijn laatste joker in het spel. De doelman Leroy gaat eruit en Luipaard wordt de wisselkeeper. Hij krijgt zo'n... even naar een voetbalwedstrijd. Frank Wielaert. Frank. 18 minuten zijn we onderweg en daar is de 1-1. Natuurlijk moet Malkiem dan uiteindelijk maken. Zijn 18e van het seizoen. De paas komt van de rechterkant... Van Hupperts, de man die zo hard werkte al om in ieder geval wat goeds te gaan doen. En Malki doet dan wat je van hem mag verwachten. Zijn eerste kansen meteen inprikken. Goed voor zijn tegenstander komen bij de eerste palen. We zijn terug bij af, want in Doetinchem werd het 1-1. Hier staat het nu 1-1. Met die verstanden dat we hier natuurlijk nog maar iets meer dan een kwartier hebben gevoetbald. De voorsprong van de Graafschap is teniet gedaan door Malki. Het is 1-1 en we gaan weer hockeyen. Ja, ik was aan het vertellen dat Loik Luipaard nu de man is die in het doel met de voeten mag spelen. Hij heeft geen lekkaards aan. Hij speelt als 11e, 12e. Veldspeler is zeg maar hij wel normaal. Snel, dat luiper, dat, luip, dat is Heel zo snelle keeper. waarschijnlijk. Hele snelle keeper is dat dit keer. Hij speelt ook helemaal ver voor de middellijn. De mannen van Dragon spelen alles of niets in de laatste 51 seconden. Maar ik weet nu al dat het niets wordt hoor, want 45 seconden om twee doelpunten te maken, dat is zelfs wat veel bij het hockey. En dan kijk je naar de bank van Bloemendaal. en dan uh, denk je van, nou, misschien komt er wel een publiekswissel voor Teun de Nooyer. Maar Russell Garcia, de Engels coach van bloemendaal houdt allemaal niet van al die fratsen hij houdt de nooien gewoon in het veld ook in de laatste minuten om het europees kampioenschap als een van de elf spelers in het veld te vieren voor bloemendaal want bloemendaal leidt met 2-0 en ze weten het al op de bank russel Garcia zijn eerste jaar als coach bij bloemendaal hier naartoe gehaald omdat de nooien hem kende uit het jaar dat hij in duitsland hockeyde. daar heeft hij garcia meegemaakt hij zegt dat is een goede coach voor bloemendaal de man die ooit Goudwon met Groot-Brittannië in Seoul is nu Europees kampioen als coach van Bloemendaal. En het afscheid van Teun de Nooijer, het scenario was al geschreven. Vandaag, 19 mei, afscheid van Teun de Nooijer met een Europese titel. Het heeft vast boven zijn bed gehangen. Ik weet het niet, we gaan het hem straks wel vragen. Maar in ieder geval is het scenario wel allemaal uitgekomen. 4.000 man, 5.000 man hier op de tribune. Want het zijn niet alleen Bloemendaalers. Zijn blij, zijn zo ontzettend blij met deze Europese titel. Zijn blij voor Teun de Nooijer die een van zijn dochters nu op zijn arm heeft. Zij mag meegenieten in de vreugde. Hij neemt er aan de hand en bedankt de supporters van Bloemendaal. Teun de Noeier, afscheid van Bloemendaal. De aanvoerder, de gelegenheidsaanvoerder vandaag van Bloemendaal... zal straks de Europese beker in ontvangst nemen. Want Bloemendaal wint voor eigen publiek de Europese Hockey League. Teun de Noeier, we hebben hem gezien hier op de Nederlandse velden. Met een groot succes neemt hij afscheid. De Nooier is weg bij Bloemendaal, maar Bloemendaal is wel Europees kampioen. Op weg naar de Galibier, de finish in de 15e etappe met nog steeds Robert Geesting, Sebastian in de tegenaanval, maar ze komen niet echt dichterbij hoor. Het is namelijk ze, want Robert Geesink heeft behoorlijk wat rijders om zich heen. Inmiddels waar hij nu weer bij wegrijdt trouwens. Hij reed met Egor Martinez, Kizerlovski, Di Luca, Chalaput en Rubiano. Dus dat zijn niet de minste uit het algemeen klassement. Maar er is ook wat onrust in dat achtervolgende groepje... dat toch op 1 minuut en 51 seconden rijdt van de kop van de koers. En dus gooit Robert Geesink maar weer eens een keer het tempo omhoog met het shirt open. Geritst. Maar daar heb ik een verrassing voor We zagen het beelden van bovenop de Galibier. En daar, is het, uh, niet alleen, daar ligt niet alleen sneeuw. Daar valt ook gewoon op dit moment weer verse sneeuw naar beneden. Met een behoorlijk windje. Dat zag er echt uh, winters uit. Vooraan hebben we nog één rijder uh, alleen rijden op de kop van de koers. Giovanni Visconti hij heeft Rabottini, Wening en Pirazzi achter zich gelaten. Ja, het was een beetje zo, zo Italiaans muizenrug dat hij wegreed. Hij werd eerst gelost. Trouwens, Visconti kwam daarna terug bij, uh, de, bij zijn voormalige medevlucht dus wilden niet meewerken. Leverde irritatie op bij Wening onder andere. En toen ging hij ineens van kop af aan versnellen. En Visconti heeft een seconde of tien voorsprong op Pirazzi. Die het tempo aanvoert bij de achtervolgers. Wening zit daar achter En dan Rabotini op 1.52. Dus van de, kopgroep, uh, van de koploper rijdt het groepje met Robert Geesink. Het peloton rijdt op 2 minuten en 50 seconden. En in dat peloton zagen we de Nederlander Rob Ruig heel uh, goed voorin zitten. Hij zat uh, naast Cadel Evans schuin achter. De leider in de Giro achter Vincenzo Nibali. En ook Wilco Kelderman, een jonge talent rijdend voor Blanco, zat uh, goed voorin in dat peloton. Maar twee Nederlander, of één Nederlander dus, in de spits van de koers. Dat is Pieter Wening, rijdt 10 seconden achter de koploper. En op 1 minuut en 50 seconden, daar rijdt Robert Geesink op de flanken. Kilometer of uh, anderhalf nog te klimmen van de Telegraaf. Dan een klein stukje afdalen en dan gaan we aan de slotklim beginnen naar de Galibier. MVV eruit, VVV eruit, maar niet denken aan FC Limburg. Want we hebben Roda nog, Frank Wielaar. Ja, voorlopig nog wel, ja. Het is een hele open wedstrijd geworden... na de gelijkmaker van uh, Rodi SC via Malki. Want Roda wil uh, gelijk erop en erover de 2-1 maken... en geeft daarmee alle mogelijke ruimte weg. En de Graafschap gaat er tot nu toe behoorlijk slim mee om. Goal van de Moesje. Goeie paas, zegt... Volgens mij was het uh, Montaigne met zijn tweede assist al van uh, de dag... En dan weet de Graafschap wat er te doen staat. Dan zal het de gelijkmaker moeten produceren bij ieder gelijkspel. Vanaf nu is de Graafschap een rondje verder. En Roda dat moet winnen en is daar nu goed naar om de weg. We zijn 24 minuten aan het voetballen. Het gaat snel bij Rodi SC tegen de Graafschap. Prima, Koppal zegt. Uitstekende paas ook van Montaigne. De moersje tegen het raads ingekopt. Hij zorgt dat Roda voor staat tegen de Graafschap. 2-1. Daar dus 2-1. 1-0 staat het bij Utrecht tegen Heerenveen in de playoffs voor Europees voetbal. En straks natuurlijk de finish van de Giro en het laatste uurtje van Tom van der Eck op Radio 1. Exclusief in Studio Itzerda.